Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische Hooggerechtshof is zoals verwacht akkoord gegaan... met de gevangenenruil. Ruim duizend Palestijnse gevangenen worden straks uitgewisseld... tegen de Israëlische militair Gilad Shalit. Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen door Palestijnen... hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Ze vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hooggerechtshof heeft de verzoeken nu afgewezen. De gevangenenruil begint over een paar uur... Eerst wordt Shalit aan de Israëliërs overgedragen... daarna komen 477 Palestijnen vrij... en over twee maanden worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. In de Syrische stad Homs zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen... bij gevechten tussen het leger en opstandelingen. De troepen van president Assad trokken wijken van de stad binnen... met tanks en panzervoertuigen. De opstandelingen vielen de tanks aan met granaten... waarop hevige gevechten uitbraken... Volgens mensenrechtenactivisten zijn de meeste slachtoffers burgers. Er zouden ook enkele politieagenten zijn gedood. Sinds het begin van de opstand in Syrië begin maart... zijn al zeker 3000 mensen om het leven gekomen. De NS Publieksprijs gaat dit jaar naar Esther Verhoef... voor haar thriller Déjà Vu. Het boek over een journaliste die de verdwijning van een vriendin onderzoekt... kreeg ruim 20% van de stemmen en is daarmee boek van het jaar 2011. Verhoef kreeg de prijs in het Concertgebouw in Amsterdam... uit handen van Simone van der Vlucht, de winnaar van vorig jaar. De NS-publieksprijs bestaat uit 7500 euro, een beeldje... en een eerste-klas jaarabonnement voor de trein. Dit jaar brachten 66.000 mensen hun stem uit op een van de zes genomineerden. Twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer, vannacht regen, graad of tien. Overdag klaart het in de middag vanuit het noordwesten wat op. Dan wordt het 13 graden. En aan zee staat dan een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Een hele goede nacht, luisteraars. In deze nacht van 18 oktober praten wij over de pensioenen. En dat doen wij naar aanleiding van de jonge organisatie Vrijheid en Democratie. Die hebben zich verenigd met nog vijf andere organisaties. Die hebben een manifest opgesteld over het huidige pensioenakkoord. En we hebben zojuist al wat, wat mensen aan de telefoon gehad. Ook als laatste beller een ex-pensioenadviseur Ron. Die heeft nog even wat dingen helder uitgelegd. En dit uur gaan we doorpraten over hoe uw pensioen eruit ziet. En of u zich Zorgen maakt en wat nou de gevolgen zijn van het pensioenakkoord. En ook bijvoorbeeld de gevolgen voor u op lange termijn. En uh, daar gaan we dit uur over doorpraten. Ik uh, heb als eerste aan de lijn meneer Lasses. Goede nacht. Ja, goede Ik ben Lasses, Amsterdam, spreekt hij. Ik heb een paar punten. Ten eerste wil ik zeggen: die meneer die net over het pensioenfonds sprak, de pensioenfondsen, uh, die, die vergat te zeggen. ...dat er in de laatste termijnen verschrikkelijk slecht belegd is. Dat er miljarden en miljarden gewoon weggevloeid zijn. En waar zijn, naartoe, heb... waar zijn die naartoe gevloeid, meneer Lossens? Die, die... Omdat er verkeerd belegd is. Op, op verkeerde instituten en verkeerde bedrijven. En dit, je mag toch aannemen dat mensen die aan de, aan de, aan de, aan de leiding zitten en aan de touwtjes trekken... ...dat die toch wel goed ervaring en goede beleggingsdeskundigen zijn... Dat is het punt wat ik, ik even wil zeggen. Het is algemeen bekend dat de miljarden... gewoon verdampt zijn door hele slechte beleggingen. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. één punt. Maar had ik hem graag horen zeggen, maar zo hoor ik hem niet zeggen. Ten tweede zei die meneer ook... ja, maar uh, mensen moeten niet vergeten... jongeren, dat er, uh, door de automatisering en alles... dat er veel minder mensen werken. Daar kwam het op neer. Nou, daar komt de grote drogreden van de regering aan de gang. Mensen worden ouder, zeggen ze. En de levensgrens wordt groter. Maar wat ze vergeten te zeggen dat de mensen wel ouder worden, maar dat de mensen helemaal niet gezonder oud worden. Dat een heel, heel groot gedeelte van die, van die mensen die ouder zijn... die via medicijnen en andere kunstschepen ouder worden. Dus de mensen zijn nooit inzetbaar in het, in het arbeidsproces. Dat is gewoon een drogreden. Wat nou, maar, maar, maar, maar, wacht even, ik probeer even, even duidelijk te krijgen wat, wat u nu zegt. U, u zegt dus eigenlijk de mensen die ouder worden... die worden dus ouder door middel van allerlei middeltjes. Nou ja, door, door medicijnen. Ja. En, en, en, en door, door, door dokters bezoeken en door ingrepen van doktoren. Maar, maar die mensen die worden wel ouder, maar die mensen zijn niet gezonder. Ja, maar... Dat is een groot punt. Dat is nee, een maar, groot punt. maar goed, en... of, ze, of ze gezonder zijn of niet, dat, dat maakt in dit verhaal er even niet uit. Het, het, het, het feit blijft dat ze uh, langer mogelijk in leven blijven. En dus ook langer uh, recht hebben op een pensioen, op een uitkering nee, een... nee, dat de mensen langer moeten blijven werken. Daar gaat het om. Oh, zo bedoelt je. Dat, dat is mijn standpunt. Oh, okay. En dat het gewoon dat het, dat het een drogreden is. Maar waar, waarom is dat een droegreden? Het kan toch ook zijn dat het, dat het nu. Dat, dat het gewoon. Uh, door het eten. dat, dat het allemaal wat, wat anders is dan, dan. 30 jaar geleden? De, de mensen in het algemeen. Kijk maar naar het ziekenhuis. Ik, ik, jammer genoeg moet ik regelmatig in het ziekenhuis zijn. En wat zie je? Allemaal heel, heel veel. Veel meer oudere mensen dan dat jongere mensen zijn. En er zijn allemaal mensen die op een, ik zeg, op een kunstmatige manier in het leven gehouden worden. Die mensen zijn niet inzetbaar in. Het arbeidsproces. Dat is, dat is mijn punt. Maar en heeft u het nu over de mensen van, van nu... of over de mensen die nu bijvoorbeeld 70 zijn? Of heeft u het over de jongere groep die nog werkt? Onder andere ook, ook die jongeren. Het, ook die mensen. Maar het gaat erom... dat de mensen wel ouder worden... maar niet de gezondheid hebben... om aan het arbeidsproces deel te nemen. En, dat is mijn punt. En waarom hebben ze die gezondheid niet dan, volgens u? Dat probeer ik nou wel vijf, zes keer aan u uit te leggen. De mensen zijn niet... Niet gezonder als ze ouder worden. De mensen worden dus kunstmatig door medicijnen en door, door medische ingrepen... blijven ze langer leven. Maar ze zijn niet zo gezond dat ze daardoor langer in het arbeidsproces kunnen zijn. Dat is wat er aan de hand is. Ik weet niet of daar heel veel verschil in zit. Of er iemand van 65 van, van 10 jaar geleden en, en iemand van 67 nu... of daar nou heel veel gezondheidsverschil in zit. Dat, dat verschilt toch per persoon? Dat kan je dan niet over de hele groep zeggen, meneer Lasses? Nee... Ik zeg ook niet dat het in het verleden wel was en nu niet. Ik zeg dat het in het algemeen zo is. Uh -huh. Dat de mensen op die leeftijd helemaal niet zo gezond zijn om in het arbeidsproces deel te nemen. Ik geloof dat u het op een bepaalde manier het wilt begrijpen. Ja, ik, probeer het, ik probeer het helder te krijgen, maar ik vind het een beetje, een beetje vaag klinken. Vaag klinken? Ja. Ik ga u eens kijken in ziekenhuizen wat er voor mensen met wat voor leeftijd er in het ziekenhuis zijn. Dat zijn allemaal oudere mensen. En dan kunnen ze wel roepen, de gegevens van ja, de mensen leven langer... dus kunnen ze ook langer in het arbeidsproces zijn. En dat is een droogheden. Dat vertel ik u nogmaals, omdat de mensen wel langer leven... Maar de mensen door medicijngebruik enzovoort zolang in leven worden gehouden. En medische ingrepen en vooruitgang in de medische... Vroeger gingen de mensen toch ook eerder dood. Maar nu is de ontwikkeling in de medische wereld zo groot geworden dat de mensen blijven leven. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen daar, daar ook mee gezond zijn. Nee, okay, ze blijven dat... in leven. Ja. Dus ergo kunnen die mensen ook door een zwakkere gezondheid, maar wel door medicijngebruik, kunnen ze... In leven blijven, maar dat betekent niet dat ze aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Ja, Oké. Okay. En en wat... ja, het schijnt het, het, het, het niet bij je door te dringen. Op u wil het niet begrijpen. Ja, ik, ik, begrijp nu, ik begrijp nu wat u bedoelt. Oké, okay, en, en die meneer die net over die pensioenfondsen, dat haalde ik net al aan, die vertelde ook ja. Door, eh, dat er allemaal machinerie en technieken zijn ontwikkeld, door de voortgang van de maatschappij, eh, zijn er ook mensen minder aan het werk. Nou, hoe kan je dan wel. Als de regering willen dat mensen langer werken. Terwijl hij zelf ook zegt, die man uit het pensioenfonds, dat er minder werk is. Hoe kan je dan nu de leeftijd op 67 wil zetten? En dat bedoel ik met dat er heel veel drogredenen zijn door de regering. Dus om, uh, u zegt dus eigenlijk van die drie punten die u noemt, dat zijn allemaal punten om het nu nog een beetje te redden. Dus het zijn maatregelen... Um... Om het, Schijnvertoning, schijnbeweging. Om, om het recht te trekken. Ja, maar wat er, wat er... Maar wat hele belangrijke punten is... dat er en ontzaggelijk gegraaid is... in de tijd door de regeringen uh, in de pensioenfondsen. En er wordt wel gezegd... er iemand, meneer, die zei dat het in de regering kok was. Maar het was al daarvoor. De regeringen daarvoor. Is er ontzaggelijk geld uitgehaald. Nooit meer aangevuld. Nee. Is gewoon diefstal door de regering. En, en aan de andere kant... Dat er dat het zo verschrikkelijk slecht belegd is, dat had ik ook graag van die meneer willen horen. Ja. Hoe ziet uw pensioen eruit, meneer Lassens? Nou, dat is helemaal te slecht. Ik ben, ik ben zelfstandig geweest. En daardoor was het, was het heel moeilijk om daar pensioen voor op te bouwen. Maar goed, ik... Uh, want, ik want, dat ben, wa, want dat was in die tijd niet gebruikelijk of u had al het geld nodig om uh, te overleven? Dus om, om, om bedrijfgaande te houden. Ja. Want ik heb twee recessies meegemaakt. Heeft u, heeft u, als u dan al nu terugkijkt, heeft u daar achteraf dan, dan spijt van met de, met de kennis van nu? Dat u zegt van nou, ik had het toen iets anders moeten doen. Of ik had... Nee, de situatie was zo. Ja. Dus dat, dus, dus, ja, je kan nu wel denken van ja, had ik het me zo, zo gedaan, maar de situatie was in die situatie. Het had ook niet anders gekund. Mm -hmm. Nu is de situatie anders. Ja. Dus, dus we zijn er wel op vooruit gegaan, wat dat betreft, als ik het zo hoor op dat gebied. Dus dat zeg maar ook de ZZP is, als ze willen, kunnen ze zelf een spaarpotje aanmaken. Ja, maar heel vaak is het, is dat niet mogelijk. Want er zijn, er zijn dermate hoge kosten in eigen bedrijf. Er wordt vaak gekeken, mensen, nou mensen willen eigen bedrijven, dat gaat goed. Maar als je een eenmans bedrijf hebt, dan dan, dan dan dan moet je alle zeilen bijzetten mm -hmm. om de zaak draaien te houden. En en weer opnieuw investeren in het bedrijf. Ja. Dus, dus om echt eventjes aan, aan later te denken, is het niet? Mm -hmm. Ja, en in mijn geval was het jammer genoeg toen ik stoppen moest dat er. Uh, geen opvolger was om mijn bedrijf voor te zetten. Dus, dat was het. Nou, maar, ik, ik kijk absoluut dat krijg ik toch met welbehaag terug in de periode dat ik gewerkt heb. Dat ik zelfstandig ben geweest in de jaren daarna. En wat voor, wat voor bedrijf heeft u gehad? Ik ont, ontvervaardig en, en ontwerp interieur's. Oké. Okay. Dus ik noem het met een heel mooi Frans woord: decorateur. Decorateur, ja, dat is inderdaad een mooi woordje. Dus het is alle twee, hè? Dus ontwerpen en vervaardigen. Ja. U, u heeft waarschijnlijk ook al gehoord over, over de jongeren... die zich dus verenigd hebben. Uh, heeft u daar nog wat van meegekregen, deze uitzending? Ja, ik, ik, ik kan niet helemaal volgen wat zij zeggen... dat uh, als ze straks ouder worden, dat de uh, pot helemaal leeg is. Ik heb daar geen zicht op. Dat, uh, da, daar kan ik geen, weinig mening over hebben. Kijk, als, als mensen opkomen voor belangen, is dat prima. Maar ze moeten wel op een bepaalde manier heel duidelijk kunnen maken... ook wat hun standpunt is, waarom die pot helemaal leeg is. Ja. nou Ze zeggen dus onder andere, um, uh, een voorbeeld noemen ze de AOW... die geheel uit overheveling bestaat. En ze hebben het over een indexatie van pensioenen... in gevallen waarbij geen of te weinig premie betaald is. Ja. Daar maken ze zich uh, druk om, dat staat onder andere in het manifest. Ja, precies. Maar ja, ik, ik, ik vind ook, kijk, zij werken nu voor hun positie... En wij hebben het in onze, in onze positie moeten doen, in onze jaren. Mm -hmm. En het waren ook heus vette jaren. Want er wordt wel, wel ik hoorde de jongen wel zeggen: van ja, ze hebben altijd goed verdiend. En, en de babyboomers en nou, zo, ik ben er voor de babyboomers. Maar eh, die hebben ook heel, heel hard moeten werken. En het was ook niet de vetpot. In de latere jaren ging het beter. Maar in, in, de, in, in de begin jaren, zeg maar, een je 30 e 35 e 40 was het ook niet dat het grandioos was voor de salarissen. Dat nee. als, als, als, als u... u zich niet te spiegelen, want na verantwoordelijk zijn ja. de salarissen nu veel en veel hoger, niet alleen de bedragen, maar ook, ook qua, qua indexering is het veel hoger als vroeger. Ja. Maar uh, u bent dus van voor 1955, als ik het goed heb? Duim, ruim, ja. duim, ruim, ruim, ruim. Waar heeft u dus wel te maken met een verhoging van, van de AOW met 0,6 procent? Ik ben van voor de oorlog. Ja. Klopt dat wat ik zeg, dat u daarmee te maken heeft? Met de, dat u te maken heeft met een verhoging van de AOW met 0,6% per jaar? Nou, daar kom je ineens mee weg, zeg. Goeiedag. Ik durf niet, te, durf ik niet eens te zeggen of het zo is. Dat zou, zou ik moeten nazien. Okay. Maar, maar daar kom je ineens mee weg. De, ik zeg altijd, nou, dan kun je wel een haring in de week van kopen. Nou ja, het is, het is toch een lekkere haring, meneer. Als u lekker in het zonnetje staat in Amsterdam. Uh, welk zonnetje bedoelt u van het jaar? <laughs> We hebben toch genoeg zon gehad. We hebben inderdaad we hebben een heel mooi voorjaar gehad. Ja. Heel mooi voorjaar. Ja. Ik vond het leuk om even met u gepraat te hebben, meneer Lasses. Bedankt voor het inkijkje in uw, in uw leven. Wat u heeft gedaan en hoe u erover denkt over de pensioenen. Precies. Dus ik, nogmaals. Laat je niet verleiden door wat de regering vertelt. Ik vind het drogreden: 67 jaar tot je 67 jaar te werken. Dat is mijn kernpunt. En, en, en uw advies is, voor, voor zeg maar dan nu de, de jongere, de werkende generatie, heeft u daar nog gezegd van nou. Nou, ik zou zeggen, laten we eerst beginnen om een heel andere regering te kiezen. Laten we daarmee beginnen. En ik denk dat we dan misschien wel een heel stuk verder komen. Oké, okay. nou, ja. okay. ik neem het mee. Bedankt ja, dat, meneer Lassers. Dat past niet in uw verhaal, dat begrijp ik wel. Maar het komt wel uit mijn hart. Is goed. Een goede nacht. Bedankt voor het delen van uw verhaal. Nee, Belt u 0800 112 om, om door te praten over de, de pensioenen. Ik heb uh, vorige uur ook even gesproken met Ron. Dat was een uh, ex-pensioenadviseur. En die vertelde ook dat hij een aantal jaren uh, even weg geweest was. Bijvoorbeeld naar het buitenland. En heeft dus uh, ja, problemen gehad met het... Uh, met, of uh, in ieder geval heeft dus in die tijd geen pensioen opgebouwd. Heeft u daar nou bijvoorbeeld ook mee te maken gehad? En, en loopt u daar bijvoorbeeld nu tegenaan? En, en heeft u uh, daar tips voor? Of heeft u... Uh, daar bepaalde ervaringen bij opgedaan of iets daarover gelezen... waarvan u zegt van nou, ik ben een paar jaar heb ik gereisd... maar toen heb ik bijvoorbeeld toch iets opgebouwd... of ik heb zelf iets opgebouwd. Daar kunt u ook over bellen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon praten over... Uh, wat zijn voor u de gevolgen van het pensioenakkoord En maakt u zich zorgen. Het telefoonnummer van de studio is 0800-1121. Dat is 0800-1121. Gaan we naar muziek van Sister Flash Dit is Frankie. I'm Sister Flats en Frankie uit 1985. een Mailtje via nacht@eo.nl van Thomas. De laatste 40 jaar is er een potje van gemaakt. En uh, het, is, uh, het is het is een feit dat er een gapend gat zit in onze pensioenbegroting... wat de komende jaren alleen maar groter zal worden. En ik wil wel eens horen wat er gaat veranderen... om het in de toekomst beter in te schatten... hoeveel er nu werkelijk nodig zal zijn. Dat is een, uh, een vraag van Thomas. En nou ja, misschien is daar iemand die daar straks nog in de uitzending een antwoord op heeft. Vraag dus van Thomas via nacht.eo.nl. Ik uh, ga naar mevrouw Boele. Goedenacht. Ja, nacht. Uh, ja, ik reageer omdat... Ik denk dat één ding wordt enorm over ons hoofd gezien... En dat is dat er is natuurlijk absoluut geen voorspelling te doen. En ook geen, geen enkele zekerheid te krijgen over wat je in de toekomst aan pensioen zult krijgen. Nee, ja, dus dat is eigenlijk ook een antwoord voor, uh, voor deze Thomas die mailt van. Nou ja, kijk, dat, dat moet duidelijk zijn. Van, van regeringswegen uh, kan elk jaar wel worden vastgesteld wat de belastinginkomsten zijn mm -hmm. en welk deel je daarvan aan de AOW uit gaat geven. Uh, nou, dat is nu vast. Dat ligt nu vast. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen die ontzettend in het geweer komen als er aan gemorreld wordt. Maar ik denk dat, dat dat is eigenlijk het enige waar je op een gegeven moment ook nu uh, over kunt gaan deporteren. Ja, ja. om, om dat beter te verdelen. Mm -hmm. Maar ja, dan zijn er natuurlijk... De belastinginkomsten kunnen op veel manieren gebruikt worden. Ja, dus... Ja, dus, dus u zegt dan de verdeelsleutel, die, ja, die kan per kabinet kan die anders gemaakt worden? Ja. op dit moment kun je exact uitrekenen wat je aan pensioenen uitgeeft aan de regering en wat er aan belasting binnenkomt en of je dat een verantwoord deel vindt. Ja, ja. En de verwachting is natuurlijk dat dat niet verantwoord meer is, omdat er dus hoe langer hoe meer belasting opgebracht moet worden. Nee. Maar ja, die belasting, en ik, ik, ik kijk met name naar de ziektekosten, kijk, er zijn allerlei andere dingen die enorm in, in, in, in, in prijs stijgen, dus ja... Daar kunnen ook keuzes in gemaakt worden. Ja. Maar goed, we kunnen dus nooit ver in de toekomst kijken. Dat is dus eigenlijk wel een beetje de conclusie, hè? Ja, ja ik, kijk, ik was 15 toen ging, toen ging ik werken. Ik ben net gepensioneerd, ik ben nu 66. Ja. En toen, euh, nou, er was toen niet eens een pensioenvoorziening. Die kwam pas in de loop van de jaren. Hoe, hoe, werd, hoe, werd, dat, hoe werd dat aangekondigd toen? Kunt u dat, kunt u dat even vertellen? Nou, als, vrouw, als vrouw kon je niet in een pensioenfonds tot je 25 ste Want dan was je dus te vroeg gaan werken... of het bestond überhaupt niet voor vrouwen toen de tijd? Die pensioenfondsen, die, uh, daar kon je pas uh, intreden als je 25 was. Ik werkte toen in het bankvak. En dat was volgens mij overal zo. Voor vrouwen. Mm -hmm. mannen, mannen konden eerder, maar vrouwen niet. Dus als vrouw begon je later te sparen voor je pensioen. Okay. Dus, dus, dus u werd eigenlijk een soort van achtergesteld toen? Op, op... In, in, die tijd, ja, in die tijd wel, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, ook toen had je... Uh, nou, in de, in de eerste plaats, je dacht er niet bijna, zoals jongeren nu ook niet. Je, je, gaat, er, je gaat je daar niet al te veel mee, mee bemoeien, want het is nog allemaal zo ver weg. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de laatste twintig jaar heb ik ook wel eens gedacht... ik krijg geen pensioen meer, als hmm. ik dat zag, hoe het in de economie ging. Maar goed, ik heb toch een pensioen gekregen. En ik denk, ik denk dat het ook best wel zal kunnen. Wat, en, wat denkt u dat er zou kunnen? Dat mensen nog een fatsoenlijke AOW krijgen. In de toekomst. Kijk, zelfs in, in, zelfs in economisch meest zware tijden is er altijd nog steun geweest waar mensen dan opzij het net van rond konden komen. En dat zijn altijd tijdelijke periodes geweest. Mm -hmm. Maar ik verwacht wel dat het, dat het de komende jaren wel minder uh, gaat worden. En ik zou dat op zich ook niet onredelijk vinden hoor. Ja. En, en heeft u zich, zeg maar, de afgelopen jaar, u bent dus net met pensioen gegaan, ja. heeft u dus zich al die tijd ook een beetje. Uh... Ja, verdiept en op de hoogte gehouden van hoe het ervoor stond ja, met dek ja, en ik ben ook, en zo. ik ben ook bestuurslid geweest van het bedrijfspensioenfonds op een gegeven ogenblik. Waar ik werkte juist om erin te verdiepen. En het was toen al een enorm complexe materie. Ja, en ik denk dat ja. heel veel mensen over het hoofd zien. Kijk, je als particulier, als persoon zelf heb je één alternatief. Dat is dat je zelf spaart en dat je dat geld in een sok stopt. En dan weet je zeker wat je in huis hebt. Gewoon een oude sokken onder het bed, onder het matras. Ja, en dan kun je ook uitrekenen wat je op een gegeven moment kunt gaan uitgeven. Alleen het probleem is dat geld ontwaart. Dus, mm -hmm. hè, dus je, hebt als je, je kunt 50 jaar sparen, maar na 50 jaar kun je veel minder uitgeven dan dat je eerst dacht dat je ervoor uit kon geven. Maar dat, dat is dus je enige alternatief. Ja, ja. En verder, uh, het is altijd koffiedik kijken. Maar al het, al het geld wat je dus niet in, je, in een sok stopt, wordt belegd. Ja, dus dat ja, je ook, ook als je ja. bij een bank spaart, het wordt allemaal belegd. Precies, dus ja. het, het, is, het rendement ervan is allemaal onzeker en hangt gewoon ten nauw samen met de economie. Ja. En als u nu zo, zo, zo terugkijkt, als u, zeg maar, u was 15 en begon met werken, u kreeg op een gegeven moment een pensioen. En als u, als u dan nu terugkijkt van hoe dat, hoe dat allemaal is gegaan en, en zeg maar ook de ontwikkelingen. Nou, ik, had, uh, ik heb door de banen die ik gehad heb, had ik uh, vijf pensioenen. Zo. En nog heel verrassend, de Sociaal Verzekeringsbank heeft ook nog een pensioentje uit Engeland opgeduikeld. Want ik heb een paar jaar in het buitenland gewerkt. Dat wist ik helemaal niet dat ik daar nog recht op had. Dat heeft de Sociaal Verzekeringsbank geregeld. Toen maar. Ja. Maar, maar, ja. Dat, maar dat, daar, daar stipt u wel een belangrijk punt ook aan. Want uh, er zijn dus ook heel veel mensen die zijn dus even in het buitenland geweest of zijn, wezen, zijn gaan reizen. Of, nou, wat er nu aanstipt, het voorbeeld. U was dus in het buitenland, maar u wist dus niet dat u ook daar een pensioen opbouwde. Nee, ik, dat... heb daar, ik heb daar gewerkt. En ik heb dus nooit geweten dat ik daar dus een Engels staatspensioen heb opgebouwd. Want ik heb daar dus gewoon een soort Engelse AOW-premie betaald. Ja, ja. En, dat... en, de, en je krijgt dan de raad van mensen in soortgelijke situaties. Die zeggen, nou dat moet je gewoon niet opgeven dat je in het buitenland gewerkt hebt. Want je wordt gekort op je AOW. En inderdaad, het was niet bekend bij de Sociaal Verzekeringsbank. Want die hadden al ingevuld op mijn formulier dat ik mijn hele leven lang in Nederland had gewoond. Dus ik heb daar uit eigen beweging toch maar gemeld dat ik in Engeland heb gezeten. Want ik denk, ik wil daar geen problemen mee hebben. Het, nee. is, het is bekend, dus uh, ergens kan ook opduiken. Ja, En de, de sociale verzekeringsbank die kwam er dus achter van... u heeft daar een tijdje gezeten en u heeft nog recht op een botje. Ja, dat, ja. Ik, ik wist helemaal niet dat ze dat na gingen vragen. Ik had ja. geen idee, het was een totale verrassing... dat ik een brief kreeg uit Engeland dat ik uh, recht had op een... Uh, ja, gewoon vier pond in de week of zo. Want het was ook maar anderhalf jaar dat ik daar gezeten heb. Ja. Maar goed, het was voldoende om die AOW-korting weer op te lossen. Ja. ja, dat vond ik wel fantastisch. Ik kon de, ik kon de bureaucratie wel omhelzen toen ik zo'n berichtje kreeg. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat was even een, een gelukje. Ja. Ja. Dat verwacht je niet. Ja. Nee, nee maar, en ik moet je eerlijk zeggen, aan de andere kant... Ik, ik kan me de jeugd wel voorstellen, hoewel ik... wel erg prematuur vind, hoor. Om je nu wel druk te maken om je pensioen. Want... Je, je moet nog een heel werkend leven uh, volbrengen. En nou, naarmate je ouder wordt kom je er ook wel achter dat het nog maar de vraag is of je overleeft tot je pensioen. Ja, nee, maar, dat is zo. Maar als ik nu een beetje de verhalen hoor van, de, de, van het afgelopen uur... dan uh, nou, lijkt het me alleen maar goed dat jongeren zich uh, nou, in ieder geval verenigen en zich er ook in verdiepen. In, Oké, okay, wat betekent het nou dat pensioen voor mij? Uh, wanneer krijg ik het? Wat zijn de risico's? Uh, ik denk dat dat alleen maar goed is. Ja, ja, maar daar krijg je dus geen vraag op wat de risico's zijn. Nee. Daar, krijg je, daar krijg je geen antwoord op. Nee, dat... dat... Daar krijg je geen antwoord op. Nee. Het, het, het is een feit dat we hebben in, in een groeiende economie gezeten... Middels met een aantal dips in de afgelopen jaren. Dus ja, dat is, is die pensioenen ten goede gekomen? En als, dit, als die economie niet weer oppikt... Ja, dan zullen die pensioenen ook omlaag gaan. Ja. Het, het, het is niet anders. Bedoel, en ook daar zullen we wel mee weten te leven, hoor. Ja. En ik vind anderzijds dat je als, ik ben dus een babyboomer, nou een vroeger babyboomer, maar goed, ik ben er een. En ik heb, omdat ik mijn hele leven lang gewerkt heb, ik heb godzijdank een goed pensioen, ik kan er nu goed van komen. Maar ik vind het ook niet meer dan redelijk dat je, als je kinderen hebt, dat je daar je kinderen van mee laat delen. Want die zitten in een andere situatie, met hoge kosten, huizen en weet ik wat niet allemaal meer. Ja, Dus dat waar nodig dat je al wat deelt? Ja, ik vind, ik vind, ik vind als oudere eerlijk gezegd dat je, je pensioen wat je krijgt op dit moment, als, als het een goed pensioen is, dat je dat gewoon rijkelijk uit moet geven. En is dat dan zo omdat, omdat zij dan nu ook weer werken om het... Uh, uh, ja, ja, dat vind ik wel. Ik ben ja. me daar zeer van bewust. Ja, ja. Okay. Dat jong, jongeren op dit moment werken voor mijn AOW, mm -hmm. want het is tot 1000 euro in de maand en dat is een boel geld. Ja. Ja. Mooi om te horen. Ik wil u bedanken voor het bellen, mevrouw Boelen Ja, graag gedaan. En een uh, goede nacht. Ja, in tijd. Ik ga naar meneer Kols. Meneer Kools, u heeft ook meegeluisterd. Ja, goedenavond. avond. En u uh, wilde nog wat, wat dingetjes ook rechtzetten hè? Van, uh, van wat u allemaal gehoord had. Want u zei, ja, het is ook een complex onderwerp, er is veel over te zeggen. Ja, nou, het is het belangrijkste dat uh, de vorige mevrouw daar eigenlijk meer verstand heeft... aan de meneer die zich ex-passioenadviseur heeft genoemd. Deze meneer uh, maakte echt er een belachelijke structuur van. Hij is 39... Hij is aan het van zijn carrière aan het werken. En als hij er nu al gaten heeft, dan heeft hij nu al mogelijkheden om de zaak te dichten. Ik ben van een generatie 60 plus. Mm -hmm. En ik ben in staat geweest om gewoon verplicht deel te, te nemen aan een AWK-pensioen. Dat mm -hmm. is het grootste in Nederland. En die draaide heel goed in beleggingen. En er was heel veel geld. Maar meneer Lubbers vond het nodig om de pensioenfondsen af te romen dat heeft hij misschien maar nog goed draaiende pensioenfondsen gedaan. En het is niet de babyboomers die nu allemaal weggezet worden... van ze hebben voor zichzelf goed gezorgd. Nee, het is de generatie die geboren is na die babyboomers. M Meneer Kool, sorry dat ik u even onderbreek. Maar heeft u de mogelijkheid om even naar de raam toe te lopen? Want de verbinding is een beetje slecht op dit moment. U valt af en toe weg, dus ik kan u niet helemaal goed volgen. Oké. Okay. U, u, u, u was bij de babyboomers? Ja, dat was weer die babybomb. Die meneer die, uh, die dat helemaal zo eventjes als uh, ex-pensioenadviseur, en daarom is hij waarschijnlijk ook ex-pensioenadviseur, wegzetten Bent u er nog? Ja, ik ben er nog, Jazeker. ja zeker. Ja. En is het nu beter? Het okay. is, is beter, ja. ja. Dank u wel. Die dat wegzetten als een ex-pensioenadviseur, die vond ik dus echt een, een tweedeling in alles neerzetten. Ik begrijp best... ...dat er uh, je, politieke jongere groeperingen op dit moment bezig zijn zich te verenigen. En dat vind ik alleen maar goed. Maar ze moeten niet alleen maar naar de burger kijken die daar verantwoording is. Nee, de politieke partijen. Die hebben in de zeventiger en, en latere jaren... ...met graaien in de pensioenfondsen om de uh, staatskas uh, op orde te krijgen... ...hebben die de verdeling zo, uh, die we nu in de maatschappij hebben tot stand gebracht. Er wordt ook die van niks nu op dit moment... Uh, 40-plussers, 50-plussers uh, worden weggezet mm -hmm. met, met organisaties. En dan krijgen ze nog een gigantische pensioenpremie, moest er berekend worden. Nou, dan denk ik ook van wie hebben er in die besturen gezeten? En er is ook een meneer Brinkman, een van de hoge jongens in Nederland... die heeft nog bij het AWP gezeten. Hebben ze bijgestuurd ten gunste van? Nee, ze hebben allemaal eerst hun eigen laadjes gevuld om dan vervolgens te zeggen van... oké, okay, wat er nog over is, dat vechten jullie maar uit. En de huidige generatie jongeren... Mm -hmm. die zich nu druk maken om de pensioenfondsen... dat is een bewustwordingssituatie. En en toen en dan... ik begon te werken, moest ik me inkopen in een pensioenfonds. Het heeft me extra geld gekocht. En vanaf dat moment was het verplicht... om deel te nemen in het AWP-pensioenfonds. Ja. En de AOW-premie die ik toen betaalde als jongere keek ik naar mijn vader en die zegt van... ja, als ik met AOW ga, heb ik niet volledig AOW betaald... maar ik krijg het wel. En mijn opa, die had helemaal geen AOW-premie betaald... maar ik kreeg wel zijn AOW. Dat heet de solidariteit. Mm -hmm. En de AOW en de solidariteit vind ik dat er nog steeds gehandhaafd moet worden. Yeah. Nu gaan de discussies op dat de ouderen zoveel geld kosten. Nou, ik heb nog nooit een wintersportreis gehad... in de bergen, met een snowboard buiten de pistes gegaan... en vervolgens met een helikopter... die me 25.000, 30 30.000 euro... mijn ziektekostenpremie betaalde, uit de lucht gehaald. Dat hebben jongeren nu wel. En er zijn er een heleboel... backpackers door Europa aan het trekken. En die kosten ook... in ziektekosten geld, terwijl ze er niks voor betalen. Nee, er is, men moet niet... gaan twee spaltsaaien... in de maatschappij. We moeten allemaal solidair blijven... in premie betalen en ook. En... De mensen die dat uit kunnen rekenen, zoals even in eerste ja. uur u vertelde, ja. er werden mij ook nooit iets gezegd. De ja. pensioenoverzichten zijn pas van de laatste tien jaren. En als ik tien jaar geleden geleefd had, dan had ik gezegd, ik ga nu geld opzetten. Ook als ik ZZP'er was. ZZP'ers hebben gewoon voor het dagelijf Nou weet je, dat pak ik dan wel. En ik verkoop een bedrijf of dat soort dingen. Dat gaat misschien niet allemaal mee. Nee, maar, u, maar misschien wel weer over 20 jaar of over 30 jaar. Nee, maar als ik u goed begrijp, meneer Nikols, u zegt dus van. Als u tien jaar geleden wist hoe het er dan nu voor zou staan. wat, wat had u dan gedaan? Wat, wat zei u nou? Ik nou, daar had ik een, uh, een beter polis afgesloten dan nu. Ik heb met een pensioenpremie een polis. Er is mij door een 40-plusser. die toen nu hoog in het bestuur zit. en in de leiding van banken. is er toen zo'n keurig. via allerlei assurantiebedingen. Een is verkocht. Heel veel premie betaald. Duizenden euro's per jaar. En we, krijgen, we hebben een tien jaar betaald. om een belegpremie met een rendementje van 3, 4 procent. en we hebben geen hoog risicoprofiel aangemaakt. om dat terug te krijgen. Je krijgt niks terug, meneer. Nee. En dan ben je bedonderd. Een van die meneers zei het ook. We worden beduveld door alle kanten. en de politiek. Daar verbaast het met dit jongere politieke groeperingen juist. Die moeten naar hun voormannen. Die moeten naar... We hebben 40 ja, jaar maar, CDA achter de rug. Maar, maar meneer Kuls, mag... ik, ik, ik begrijp nu dat u uh, het heel fijn vindt om schuldig aan te wijzen. en dat, het, dat we allemaal Nee, terug... schuldig aan te wijzen. Uh, u vraagt van waarom. Ja, precies. En de schuldige is dat er mensen zijn die uh, de solidariteit die er altijd geweest is... in pensioenpremie en AOW-premie betalen. Mm -hmm. Want inderdaad staan er twee pijlers... Pensioenfondsen en AOW. En de pensioenfondsen, dat zijn allemaal uh, particuliere vermogende organisaties. die buiten de regering stonden. die hadden veel geld. En, en, en daar zijn soms dingen nog wel eens ingeregeld. Waarom heeft het KLM. Een, op dit moment. een zeer goed pensioenfonds? Omdat er mensen zaten die goed konden beleggen. Mm -hmm. Waarom heeft. In, heb ik in 2010 of 2009 heb ik dat gelezen. De uh, pensioenfondsen die hadden een negatieve beleggingsspiraal. En de beleggingen van het Koninklijk Huis, dat was positief. Nou, huur die man dan in bij een pensioenfonds, dan ja. kan hij dat ombuigen naar positief. Ja. De beleggingen. Ja. Men dacht allemaal, de bomen groeien wel tot hoog. Ja. En werd er werden bonus, bonus, bonus. Het woord bonus kende ik in mijn dertig jaren niet. En in mijn 40 jaar geworden. toen ik ja. werkte niet. Maar u, u, u, heeft een, u, heeft een, u heeft een aantal voorbeelden genoemd, meneer Gols. U heeft het net ook even gehad over de jongeren. Die hoorde ik ook even vallen. En u zegt dus van, ja, zij verenigen zich nu. Dat is leuk dat ze dat doen. Maar eigenlijk moeten ze dus terug naar de, de mensen in een partij... die vroeger bepaalde keuzes hebben gemaakt. Maar dat is toch eigenlijk geen, geen werkbare situatie? Waarom niet? Ze kunnen dat dan toch niet meer... bepaalde keuzes die gemaakt zijn, die zijn toch gemaakt, in principe? Ja, maar daar kan je toch wel naar terugkeren. Je kan toch kijken dat dat dat in een pensioenakkoord afsluiten, dat het nooit meer mag gebeuren... dat er een graai door een regering in een pensioenfonds hm. gedaan mag worden. Dan kan het pensioenfonds opbouwen aan het vermogen waar hij mee ja. bezig is. Maar denkt u dat ze dat dan nu niet goed genoeg doen? Of heeft u het idee dat ze dat over het hoofd Ik zien? Ik denk dat er weer van je lekker zijn. Ja? En het woord solidariteit, je betaalt voor nu en mijn wees na de oorlog... En al die politieke partijen wisten ook dat er een grote generatie geboren was die eens rond deze tijd een pensioen zouden willen gaan genieten. En dat was de berekeningen, die hebben we pas de laatste jaren gezien. Maar vroeger kreeg je altijd een onduidelijk formuliertje of een onduidelijk briefje wat het was. En een meneer die daar zegt van ik heb 37, jaar, 37 euro pensioen per maand. Kijk dat soort mensen die zijn dus echt door een pensioenfonds belazerd. En die ja. heeft in de haven geloof ik gewerkt, zei hij. En daar denk ik, ja, ik lees wel vandaag in de krant... dat er op dit moment het rijkste cultuurfonds geschikt is. Ja, want de, de bestuurders daarvan... die hebben het pensioenfonds van de havenarbeiders verkocht aan de Egon. Mm -hmm. waar, waarom is dat geld nu ineens in een cultuurfonds? Dat hoorde bij die aanvaardarbeiders terecht. Ja, ja. Maar daar hoor je niemand meer over, want dat ja. zijn onduidelijke beleggingsconstructies. Er zijn keuzes inderdaad gemaakt. En meneer... ZZP'ers kunnen gewoon voor zichzelf sparen, want er bestaat nog steeds een Zwitserlevengevoel waaruit verteerd wordt. En je kan nog steeds als vermogende. Ja. die hun schaapjes toch wel op het droge hebben, in nulrekeningen of nummerrekeningen in Zwitserland openen. Ja. En ook die ZZP'ers. Ja, meneer Koolsen, er, er, er, grotere... er zijn inderdaad keuzes gemaakt in het verleden. En ja, daar, daar ondervinden we nu uh, in sommige gevallen de gevolgen van. Uh... Ja, maar het is wel een, een, een club die uh, onder andere uw uh, omroep uh, heel groot heeft gehad. Ja, ja, ja, ja. En het is meneer Lubbers en consorten, meneer ja. acht ook. En er wordt maar nu in de politiek en de VVD... Meneer mene, mene, mene, Kuls, mene, mene, rustig aan, rustig aan. We gaan nu weer heel veel... Nee, rustig aan. Het is namelijk dat u namelijk een aantal dingen niet begreep. En daarom zeg ik, van, dan is het verhaal... dat daar eens een keer de billen bloot moeten. Precies. En, u en als die billen u dat... niet bloot komen. Dan kan er nooit op gepetst worden. Nou, volgens mij hebben we de billen nu goed blootgelegd van verschillende namen, partijen en eh, verenigingen. En eh, daar wil ik u voor bedanken dat u dat heeft doorgegeven. En het lijkt me goed dat we de komende twintig minuten nog e eventjes vooruit gaan kijken naar de toekomst. Voor zover dat Dan zeg kan. Dat ik, vooruitkijken is solidariteitsprincipe handhaven. Bij deze gezegd. Ik wil u bedanken voor het belletje, meneer Kols. Succes. En een goede nacht. Dag. U kunt bellen 0800 112, dat is het uh, telefoonnummer 0800 112. En wie weet, spreek ik u zometeen misschien wel naar de plaat van Kina Gren. En Kina Gren, die heeft een, uh, Grenist, moet ik zeggen, die heeft een uh, nieuwe single uit en die heet The One You Say Goodnight To. I will be the one you say goodnight to. I will be the one you say goodnight to. Let me first say so charming don't you think that you could use someone to charm i will sit back i will laugh i will laugh again oh and maybe you'd like someone to greet you at the door after a long long day i'm here for you if you let me i will be the say goodnight to I will be the one you say goodnight to Funny thing is I'm trying hard and it's unlike me to get so caught up in things but I won't quit, I won't quit till you smile at me Oh, and I just cry if you don't stop Say hello, it hurts the longer this goes I'd cry for you if you let me I will be the one you say goodnight to I will be the one you say goodnight to Nina Grenis dus. is 26, deed in 2007 mee een videocontest op YouTube... en heeft inmiddels een grote fans achter zich. Dit is haar nieuwe single, The One You Say Goodnight To. Meneer Blom, goedendag. Goedenacht. Ik, ik wil even reageren op uw uh, verhaal op de radio over de pensioenen. Ja, nou, dan vind ik het even leuk om te weten voordat u uh, Van Wal steekt. Um, uh, ja, bij, bij welke groep hoort u dan? Als ik u dan bij toch even... de babyboomers. Bij de babyboomers. Oké. Okay. En u, u wilde reageren op voorgaande bellers? Uh, nou ja, onder andere, uh, kijk, als we nu kijken naar het uh, pensioenakkoord wat er nu is uh, overeengekomen. Mm -hmm. Ik denk dan even terug aan de periode dat uh, de heer Brinkman uh, de opvolger van Lubbers werd. En die bracht onder voor de AOW wordt onbetaalbaar. Toen werd het CDA erop afgestraft, die halveerde, bijna voor de helft. Mm -hmm. Het ging bijna voor de helft eronder uit met stemmen. Nou, als ik dan daarna kijk en ik kijk verder in de geschiedenis. Wij zijn de babyboomers. Over het algemeen maar 15, 16 jaar. Dat wij begonnen te werken al. En dan moesten we... Bent u er nog? Ja, ik ben er nog, ja. ja. ja. En dan moesten we s'avonds maar gaan studeren. Dat was toen gewoon. Nou, dan kijk ik even verder naar de pensioenen. Uh, ik zat bij de metaal. De metaal, ik hoorde niks. Ik las wel in de krant iedere keer dat de pensioenfondsen niet goed gingen. Mm -hmm. Tot die 99 krijgen we opeens te horen van... Uh, ja, het is gehalveerd. Of het is van 125% gezakt naar 82%. Nooit heb ik iets van de pensioenfonds gehoord tot anderhalf jaar later. Toen kreeg ik pas bericht erover. Dan kijk ik even een stapje verder. En dan zei ik, er zaten vertegenwoordigers van de bonden bij. Bij die private pensioenfondsen. Wat hebben die dan gedaan? Wie is er vooraf gestraft dat dat geld eigenlijk verloren is gegaan? Waardoor dus nu eigenlijk de jongeren extra moeten gaan betalen? Mm -hmm. Dat hebben wij niet gedaan, de gepensioneerden... Nee, dat hebben degenen gedaan die ons geld hebben belegd. Ja, dus, dus je bedoelt nu te zeggen, dus er zijn bepaalde mensen die hebben keuzes gemaakt. En als ik het ook zo een beetje hoor tussen de regels door, ben je er ook niet helemaal goed over ingelicht toen de tijd. Door je, je eigen ben je pensioenfonds. Ik heb er niet over ingelicht. Nee, nee. En dat is een en qua... pas een anderhalf jaar na dato. Toen kreeg ik pas de eerste schrijven ervan. Ja, en toen was het leed al geschied. En toen was het opeens, en dan krijgen we nu te horen: de mensen worden ouder. Ja. Nou, ik vind dat een raar verhaal. Natuurlijk is dat waar dat de mensen ouder worden. Maar dat is niet opeens nadat de pensioenen de al hun poen zijn kwijtgeraakt. Dat was al eerder aan de gang, dat kun je toch zien statistisch. Mm -hmm, mm -hmm. Dat de meeste ouder worden, dat komt er niet van de een op de andere dag. Nee. En dat wordt nu als een argument gebruikt, dat de meeste ouder worden. Nadat ze eerst een hoop geld hebben verspild van de, het gespaarde geld van de gepensioneerden. Dat is het verhaal. Ja. En wie is er aansprakelijk gesteld van die pensioenfonds? Niemand. Niemand. Nee, ze hebben Alleen is het zo dat degenen die nu gepensioneerd zijn, zitten al een aantal jaren dat ze nu nog helemaal geen prijscompensatie meer krijgen. Hmm. En dus dus ook uh, vroeger een berekening, een soort van berekening hebben gekregen en dat bedrag wat ze dus eigenlijk zouden krijgen, dat is dus lager uitgevallen. Dat bedoelt, daar doelt u op toch? Nou ja, ik kom niet zo kort. Dan laat ik dat even vooropstellen, maar het is wel zo. Dat, uh, wat we nu zien is dat de laatste twee jaar hebben wij geen prijscompensatie. De prijzen zijn de afgelopen jaren wel uh, stevig gestegen. Hè? En dan praat ik over de pensioenfonds. Ik praat nog geen eens over de AOW. Want mm -hmm, mm -hmm. De AOW is weer een ander verhaal. Ja, dus ik wilt ermee te zeggen dat omdat uh, alles is wat, wat uh, omhoog gegaan de prijzen... en u heeft daardoor in uw pensioenfonds... Het is in principe al de gepensioneerde. Die dus al uh, zeg maar, na twee, jaar, twee of drie jaar missen wij in ieder geval de prijscompensatie. Ja. Dus wij gaan er achteruit oplopen en al. En, en, en, en waarom denkt u dat u die prijscompensatie niet krijgt? Waar ligt dat aan? Aan het vermogen wat die pensioenfondsen uh, uh, verspeeld hebben. Hmm. Want als ze op die 125% hadden kunnen houden... stel dat je dan nog wat had verloren door verkeerde beleggingen... Ja, stel dat ze dan nog wat meer vermogen hadden gehad boven die 105... dan hadden ze gewoon nog, maar, hadden ze nog de prijscompensatie kunnen betalen. Hmm. Huh? En daarnaast is het inderdaad zo, wat ik in vorige gesprek ook hoorde vertellen... Het is de overheid geweest. Je hebt zitten graaien in de pensioenfonds. Want er is een poen nodig. Ja. Maar dat, dat, dat verhaal heb ik al meerdere keren gehoord nu uh, vanavond, meneer Blom. Uh, kunnen we ook vooruitkijken? Bent u daar toe in staat om, om, om, om te zeggen van nou goed, ik heb nu een pensioen. En wat betekent dat nu voor mij de komende jaren? Voor mijzelf zeg ik, uh, want dan praat ik over, uh, over mijn eigen. Ja. En ik kan niet bij anderen kijken. Ik weet dat er ook mensen zijn die helemaal geen pensioen opbouwen. Mm -hmm. Ik weet ook dat er mensen die maar een klein pensioen opbouwen... He, voor mezelf ben ik die ongerust. Maar het gaat erom dat deze overheid... eigenlijk de pensioenfondsen waar het geld verkwis, verkwanseld is... geen enkele juridische on, stappen onderneemt... tegen degene die het geld verkwanseld hebben. Als je een, een bank hebt of een boekhouder... en eind van het jaar uh, is er een min onverklaarbaar... dan gaat die boekhouder alle minuten straat op. Ja. Maar bij de pensioenfondsen, daar is niemand die naar de straat moeten gaan en de verantwoordelijkheid nemen... voor het, het, het beleggen van het gespaarde geld. Of die zegt, sorry, dat, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet, nee, nee. nee. Je hoort er niks meer over. Nee. He, en dan zeg ik, ja, wat, uh, met de toekomst, wat de toekomst inderdaad... en dat is in het verleden ook gebeurd... dat de premies van de, de, de, de pensioenen omhoog gingen tijdelijk... en die gingen ook weer omlaag bij een, uh, bij een, goed, uh, uh, bij een goed rendement... Nou, dan zeg ik op nu op mijn beurt, laat ze het dan weer even tijdelijk verhogen met de vooruitzicht. En het is jammer, maar het is inderdaad degene die werkt, die moet betalen. Ja. Maar, maar... maar als ik nu terugkijk naar de jeugd, wanneer gaat de jeugd echt aan het werk? Ik denk pas boven de 21, 22 jaar. Dat, dat, dat zou kunnen, dat verschilt. Maar dat, dat, dat betekent dat ze ja. zeven jaar later gaan dan de babyboomers. Mm -hmm, mm -hmm. En het, is, uh, en, en het was in het verleden was het inderdaad zo dat je dus uh, je AOW dan ging op je 25ste ...maar je pensioen betaalde je alweer. Ja. En dan zeg ik nou, uh, het is dan jammer. Dan, uh, wij hebben dan, uh, of de, de babyboomers hebben in ieder geval 45 jaar of langer gewerkt. Ja, en dan zullen deze jongeren helaas... ...en zeker met de vooruitzicht dat ze dan een, uh, een langer leven zouden mogen hebben, theoretisch. Want ik zeg wel heel nadrukkelijk, theoretisch want die, die babybooms dan maar een paar jaren verder werken. Mm -hmm. En het is nog geen eens zo schrikbarend hoor. Want ik ben uh, gepensioneerd geweest, of uh, ik ben gepensioneerd... Ik heb al die jaren na mijn pensioen heb ik nog gewerkt. Ja. En, en, en meneer Blom, gelooft u er nog een beetje in dat de pensioenfondsen... zeg maar die nou, keuzes hebben gemaakt in het verleden, uh, door wat voor omstandigheden dan ook... dat die nu nog wel uh, op dit moment er alles aan doen om het, zeg maar, het beste voor elkaar te krijgen... voor de mensen die, nou, zeg maar, de leden dan van het pensioenfonds? Ja, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat er veel meer toezicht op... net zoals we nu zeggen op een gegeven moment met de euro... daar moet er meer onafhankelijk toezicht op komen. En ik denk dat dat daar ook mag, mag gebeuren. Okay. Gewoon dat er onafhankelijk toezicht is... dat er inderdaad dat er zulke grove fouten... dat meer dan een derde van je vermogen... zomaar in één jaar verbrand wordt. Mm -hmm. Nou, het spijt me wel. Dat zijn miljarden, hoor. Ja, ja, ja dat is heel veel geld. Ja. En dat daardoor komen de jongeren ook in de problemen. Want hadden we die 125% kunnen behouden, maar dat is theoretisch allemaal, mm -hmm, he, mm -hmm. dan hadden we helemaal nergens over gesproken. Ja. Dan hadden we ook niet gesproken over de da jongeren dat er een slechte toekomst was. Ja. En dan hadden de jongeren zich misschien nu ook niet hoeven verenigen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Helder, dank u wel meneer Blom voor uh, het bellen naar de studio. Oké, okay. ik wens u nog een uh, goede nacht. Ja. Het is uh, leuk dat zulke programma's er zijn. Dank u wel. En uh, geniet ervan. u ook goede nacht. Ik uh, ga naar Timo. Ja, goede nacht met Timo Uitenhaag. Dag. Oh, ik hoorde jullie discussie over uh, pensioenen en ik dacht ik zal er ook wat over vertellen. Ja. ja. Ik ben maar een simpele ex-boekhouder. Maar uh, het zou mij wel een lief ding waard zijn, zeg maar, als je gewoon iedere jaar een overzicht kreeg... waarbij je uh, kon zien wat er aan je loon is ingehouden aan pensioenpremie. Mm -hmm. Dus gewoon dat je op je salarisstrookjes kan natellen als het ware. Gewoon door dus ze bij elkaar op te tellen. Is dat niet uh, dat je dat ook aan het einde van het jaar toch krijgt? Dat je dat ook weer moet overhandigen aan de belastingdienst? Dat is het toch een soort, van, uh, soort jaarafrekening, jaaroverzicht? Ja, zoiets, ja. Dat, dat, besta nou, dat bestaat ook, toch, Timo, of niet? Nee, maar ook uh, wat de werkgevers zeg maar daaraan bijdraagt, want die heeft buiten je salarisstrookje om... Uh, doet hij ook nog een bijdrage aan je pensioenopbouw. Mm -hmm. Nou, dat bij elkaar opgeteld. Dan het rendement van de pensioenfonds daaroverheen als het ware. Gewoon als een uh, bruto bedrag. Mm -hmm. Dan de beheerskosten van het pensioenfonds eraf. Want die maken natuurlijk ook nog kosten. Ja. En dan nog een aandeel zeg maar in uh, het vrijgekomen kapitaal van andere mensen die gespaard hebben, maar die overleden zijn, dus die nog niet... Uh, zeg maar een hele pensioenkapitaal hebben opverbruikt. En dan heb je gewoon een soort sluitend systeem. Waarbij je kan zien zeg maar, hoeveel kapitaal je hebt en hoeveel kapitaal je hebt opgebouwd. En dan als je dan 65 of 67 of 70 of 75 wordt, uh, kan je ook zien op basis waarvan de uitkering tot stand komt. Ja, en maar en ook, ook denk ik om mensen tussen tijdstand in, in de, de meer te informeren. Van oké, okay, hoe staat het ervoor? Um, hoeveel heb je gespaard? Als ja, je een beetje weet. Zeg maar uh, waar de lekken zitten, als het ware. Zitten lekken in de werkgeversbijdrage? Zit het in je eigen bijdrage? Uh, uh, Overlijden mensen niet uh, naar raad van de verwachtingen? Uh, valt het rendement tegen, et cetera, et cetera? Ja, dus zodat je niet achteraf, als het als een keer zover is. Als je het komt, dat Ja, dat als je het mag behalen, dat je dan opeens denkt, hé. Hey. Ja. Ik had er toch anders in gezet. Ja, ik, ik vind het een goede, maar ik, mijn gevoel zegt: je krijgt er wel een overzicht, maar het is niet, niet zo duidelijk zoals je net uh, nee, zegt. Nee, ik wil het gewoon kunnen controleren op basis van mijn salarissproken, als het ware. Ja. En nog één ding, wat ik ook wel Ciant uh, vond: uh, als we het toch over solidariteit hebben. Er zijn toen de tijd toen er enorme overschotten waren zeg maar, bij de pensioenfondsen, uh, zijn er ook eindloonregelingen afgesproken. Dat wil zeggen dat mensen die zeg maar, zich ontwikkeld hebben in hun carrière. Uh, dat die dan uh, pensioen kregen op basis van hun laatste loon. Mm -hmm, mm -hmm. En dat laatste loon hoeft natuurlijk niet meer in verhouding te staan... tot de premies die ze de jaren ervoor hebben afge... Nee. Want er wordt dan alsof gerekend of ze, uh, zeg maar al die, al, die, al die tijd premies hebben afgedragen... voor het eindloon. Zijn, nee. ja. En als je dan toch het over solidariteit hebt... Ja, dan zou ik zeggen van uh, de mensen die nu op, op basis van eindloon uh, pensioen krijgen... laat die dan ook naar middelloon toe gaan... Ja. in plaats van af te stempelen op mensen die... Nu al op middelloon zitten. En, maar dat, ja. dat, dat gaat er ook waarschijnlijk nu gebeuren. Het gaat ook meer richting middelloon toe? Uiteindelijk. Nou, het is zo, op een gegeven moment is er een knak gemaakt, bij mijn beste weten, uh, van mensen die uh, in de oude regeling vielen, die dus die op basis van eindloon uh, uitgekeerd kregen en de, de mensen, zeg maar, tot een bepaalde geboortedatum, of vanaf een bepaalde geboortedatum, die dan op basis van middelloon kregen. Ja, en, en in feite is dat een soort van overheveling natuurlijk van uh, de premies en het kapitaal van de mensen die op basis van middelloon uitgekeerd krijgen... wat eigenlijk gewoon economisch gezien normaal is... Mm -hmm. naar nou, de mensen die op basis van eindloon uitgekeerd krijgen... die dan in feite zeg maar, de overschot op die manier uitverdeeld krijgen. En ik weet niet of die mensen dan zeg maar, zo vastzitten in een uitgavenpatroon... dat ze er niet meer terug kunnen... Ja, dat is, maar uit, ja. ja, op basis van gewoon ingelegd geld en solidariteit zou ik zeggen. Van, nou, voordat je gaat afstempelen, uh, room dat eerst af dan. Ja. ja, die switch zou misschien een keer gemaakt moeten worden. Maar ik denk dat dat niet zo makkelijk is in de praktijk. Nee, nee omdat, om het met opgebouwde rechten uh, te maken heeft. Ja. En, en ook nog even over die meneer van de OVD die jullie lieten horen bij uh, Thijs van der Brink en nog iemand geloof ja. ik. Ja. Die is ook geweest bij BNN, volgens mij, bij het programma Echte Janne. Wat ik dan ook laatst heb zitten luisteren. De rest is het programma. Ja. ja, en daar komt toch wel een hele andere uh, uh, beeld naar voren, zeg maar. Dus in die zin lijkt hij zich wel wat aan te passen aan welke, bij welke omroep hij zit. Dus ik vind, als je dat dan toch laat horen, laat dan eens uh, in integraal horen van hoe die man zich profileert. Want je hebt, je hebt dus nu twee verschillende beelden van deze man als ja, voorzitter heel van uh, erg, de, ja, de Vereniging. Ja, heel erg. De ene ja. populistisch en de andere uh, ja, solidair, zeg maar. Ja, oké. Okay. En als je dan toch over zelf sparen voor je pensioen. Nou, dat wil ik best doen. Maar het is natuurlijk wel het feit dat uh, pensioensparen bij bedrijfspensioenfondsen. fiscaal gefaciliteerd is. En als je dat gewoon, zeg maar. blindelings voor jezelf zou gaan doen. dan moeten daar ook natuurlijk wel fiscale faciliteiten voor geschapen worden. omdat. Uh, Rendement niet weg te laten lekken aan belastinghuffing. Ja, precies. Dus als je op een gegeven moment boven een bepaald bedrag komt, dat, dat dan uh, dat je daarover moet gaan afdragen, belasting en zo. Ja, omdat je, omdat je zeg maar die rendementen dan afgerond worden jaar op jaar, net als met de woekerpolussen of, of andere soortgelijke faciliteiten, noem ik ja. dat dan maar. En dat je dan uiteindelijk uh, zeg maar nog niet eens je inleg uh, terug nee. Hoe staat het uh, bij jou ervoor met jouw pensioen? Waar, waar, waar, waar zit je ergens? Nou ik heb, uh, ik heb altijd in accountancy gewerkt, tenminste dat was mijn eerste baan. Mm -hmm. Maar het is uh, gruwelijk misgelopen en daar begon je pas pensioenpremie af te dragen op je 25e en dat heb ik niet gehaald. Oké, okay, toen ben je dus van tevoren heb, al weggegaan. Uh, ik heb in, nou ja, weggegaan, nou ja, gegaan. dat klinkt alsof ik het actief uh, bewerkstelligd heb. Maar ik ben daarna uh, weg, ja, weggegaan, laat het zomer noemen we dan. En uh, totaal geen pensioen opgebouwd. En uh, dan daar daar merk je nu al dat dat probleem oplevert? Dat je een soort van al iets, uh, ergens ja, een klein uh, gat hebt eigenlijk? Uh, ieder voor zich en God voor ons allen. Hm. Is dat uh, de beste beschrijving, denk ik. Ja, zo, zo merk je dat? Dat was de cultuur binnen het kantoor? Uh, nee, daar ben ik dus weg. En, en nu zit ik in een positie dat ik denk van... Ieder voor zich en God voor ons allen. Want dat, dat heeft dus te maken met wat je dus hebt meegemaakt? Nee, vingers kruisen en hopen dat uh, ja, bedoel, de, ja. als ik uh, nood, nood, nood leidend ben, dat er nog iets als solidariteit bestaat in Nederland. Ja. Want, want, want heb je nu, bouw je nu wel weer pensioen op? Nee, ik bouw nog steeds geen, geen pensioen op, nee. Ja. En ik vind het ook wel jammer dat, uh, kijk, als je, als je dan zegt rond over rendement halen en dergelijke... Ja, banken zitten in zo'n geprivilegeerde geprivile uh, positie om rendement te halen. Mm -hmm. Ze zijn uh, in feite, zijn ze, zeg maar, uh, uh, hoe heet dat, uh, geprivilegeerd uh, schuldeiser. Dus in feite als een bedrijf niet gaat, zijn zij de eerste die hun geld mogen terughalen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Uh, en ik denk van ja, op zo'n manier kan ik ook heel makkelijk geld verdienen. Ik bedoel, het is, het is nauwelijks risicovol in feite om zo te financieren. En als je dan ziet welke rentemarges gemaakt worden, ja zo is het heel makkelijk geld verdienen. Ja. En dan denk ik van ja, waarom zijn die faciliteiten niet beschikbaar voor andere mensen? Want ze hebben, ze hebben al een overschot aan kennis op het gebied van risicoprofilering. Uh, uh, ze dus kunnen al heel goed inschatten wat het risico is... Waar ze aan blootstaan in verband met terugkrijgen van hun geld. Mm -hmm. En dan ook nog uh, van staatswegen geprivilegeerd uh, bij fa faillissement van de onderneming. Ik denk, nou laat pensioenfondsen en particulieren ook maar van zo'n geprivilege, uh, ja, geprivilegeerd. Nou, ik kom niet uit mijn woorden. winkel ja, ik, ik, ik gebruik ja. kunnen maken. En dan kan je ook dat soort rendementen gaan maken. Ja ja, Het is een... Uh, het, het, het, het is, uh, ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar het is wel heel complex, zeg maar. Het is volgens mij niet een, twee, drie vingerknip. Uh, nee, maar het zijn uh... allemaal los ideetjes. Oh. Er komen ook dingen voorbij komen waar ik het ook mee eens was. Uh, uh. Over het afromen van de pensioenfondsen toen de tijd. Dat, mm -hmm. dat heb ik ook gehoord. Maar het zijn allemaal losse dingetjes. En ik denk van ja, het is toch nuttig voor een wat breder publiek. Om over dat soort ideeën kennis te nemen. Ik denk, doe ook mijn steentje. Ja, nou zeker, dank daarvoor. Graag en uh, nou ja, goed, we, we moeten dus een beetje naar de toekomst kijken. De, de JOVD heeft zich dus verenigd. Uh, nou ja. Verwacht jij daar wat van? Denk je dat, het, uh, dat ze wat nou, ik, kunnen. Eh, ik vind het op zich wel goed, natuurlijk, dat uh, die leeftijdsgroep zich uh, verenigt. om zeg maar. Uh, de vergrijzing bij de vakbonden. enigszins in balans te brengen. Ja. Want dat is natuurlijk wel zo, kijk, een vereniging kijkt natuurlijk naar zijn eigen leden. Daar komt ook het meeste geluid vandaan. Mm -hmm. Dus als daar de jongeren ondervertegenwoordigd zijn, is het een heel natuurlijk iets om dat uh, in balans te willen brengen. Alleen laat je niet uit elkaar spelen, slaat de handen in één. Ik bedoel, het is ons pensioenfonds als generatie. En als je je laat verdelen, dan ben je per saldo misschien ja, ben je aan het suboptimaliseren als het ware. ben je voor jezelf misschien wel iets aan het verbeteren, maar als totaal ben je aan het achteruit gaan. Ja. En dan denk ik van, ja, nou ja, goed. Je kan het dus ook natuurlijk doen. Dat je je land gewoon beschikbaar stelt aan de internationale bedrijven. Als pot uh, om uh, als een plaat voorbij te trekken. Maar dan blijft er geen enkel land wat over. En wat dat betreft... Ja, en dan wordt je ziek. zakbestuurd door een paar grote mensen. Die de alle touwtjes in handen hebben. Dat is Ja, volgens mij en die ook hebben ook wel de kennis natuurlijk. En ook wel kennis waar andere mensen niet bij kunnen. En op, wat dat betreft vind ik het idee van de meer. Dus dat mensen die het ook verdienen, dat die ook betaald daarna moeten worden, wel goed. Maar het mag niet doorslaan. Het mag geen springkane plaag worden. En wat dat betreft is het uh, ontduiken van belastingen en het... Uh... Ja, bij bij G20-ontmoetingen, zeg maar, dingen bij, met elkaar afstemmen. Dat bedrijven niet, zeg maar, zonder belasting te betalen. van op naar her kunnen trekken. en landen, landen tegen elkaar uit kunnen spelen. vind ik een positieve ontwikkeling. Ja. Er is nog een hoop uh, nou ja, te, te vergaderen, strijd te leveren. Ja. en uh, nou ja, laten we gewoon hopen dat het. Uh... Maar laat ieder voor zich gewoon het beste doen. van wat hij ziet en wat hij kan. Precies, en solidair zijn toch? Dat, dat hebben... laat je ook, ja, laat je ook af en toe eens aan de anderen denken. Ja. Ik wil je bedanken, Timo, voor je Gaat belletje. Dan. Leuk om te horen. En een okay. goede nacht nog. Hoi. En tot zover het onderwerp over de pensioenen... naar aanleiding dus van uh, de jonge organisatie Vrijheid en Democratie... die zich heeft verenigd met vijf andere organisaties... en een manifest heeft opgesteld. Daar hebben we dus naar aanleiding daarvan hebben we over gepraat. En mocht u nou nog meer over het manifest willen lezen... of wilt u de petitie ondertekenen, dan kan dat op pensioen-opstand.nl. Zometeen, na vier uur, na het nieuws, met Martijn van Beek... gaan we de muzieknacht in. Met onder andere straks ook muziek van de Radio 1 Week-CD. En die is deze week van Ryan Adams. Graag tot zometeen na 4 uur.